uur. Boutenwal gemoet met het NMS Journaal. De TU Eindhoven ging te ver met het beleid om vacatures eerst alleen voor vrouwen open te stellen, zegt het college voor de rechten van de mens. Het college vindt dat de universiteit eerst andere maatregelen had moeten proberen. De universiteit wilde meer vrouwen in wetenschappelijke functies en liet het eerste half jaar geen mannen toe tot sollicitatieprocedures. De rector van de universiteit in Eindhoven is teleurgesteld over de uitspraak... Hij zegt dat door de regeling veel meer vrouwen zijn aangenomen dan voorheen. De coronamaatregelen in Israël zijn weer aangescherpt... na een nieuwe piek in het aantal besmettingen. In de horeca en in gebedshuizen mogen sinds vanochtend maximaal 50 mensen samenkomen. Op de westelijke Jordaanoever heeft de Palestijnse autoriteit... een lockdown van vijf dagen opgelegd. Behalve supermarkten en apotheken zijn daar alle winkels dicht... De belangrijkste sponsor van de American Football Club Washington Redskins roept de club op de naam te veranderen. Redskins Roodhuiden verwijst naar de oorspronkelijke bewoners van Amerika en die benaming wordt gezien als kwetsend. Hoofdsponsor FedEx vraagt om de naamsverandering op aandringen van investeerders. Al jaren wordt de club gevraagd de naam te veranderen, maar de eigenaar van de Redskins zei steeds dat dat niet gaat gebeuren zolang hij aan het roer staat. De club heeft nog niet gereageerd op dit nieuwe verzoek van FedEx. Minder Nederlanders hebben last van eenzaamheid of angstgevoelens sinds er weer mag worden afgesproken met anderen, zegt het RIVM na onderzoek. Daaruit blijkt ook dat 70% van de mensen vertrouwen heeft in de corona-aanpak van het kabinet. Wel vinden mensen het steeds lastiger om drukte te vermijden en anderhalve meter afstand te houden. Het weer bewolkt met in het binnenland een enkele bui, later vanuit het westen meer zon. Het is vandaag 18 tot 22 graden. In het weekend is het wisselvallig, met veel wind en maar weinig zon. Dit was het NWS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland zijn er bergingswerkzaamheden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen-Noord en Muiden vijf minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. De andere kant op richting Amsterdam tussen Naarden-West en Muiden zo'n tien minuten oponthoud. Dat komt door de afsluiting van de A9 de Gasperdammerweg. Die is tot zondagmiddag in beide richtingen dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 De terrassen aan het neuden, bij de dommen en aan de grachten Ik weet niet wat het is, maar ook deze stad is prachtig Maar telkens als ik loop door deze stad ergens in mij Loopt ze in gedachten steeds voorbij Als ik door de straten loop, ze niet naast me loopt Is het anders dan voorheen Lief via dit de gedachten, zwint en zwart, we zijn helemaal zij geeft teleur aan de stad En geen idee wat er met mij gebeurt Als ze lacht in kleur aan de stad Zonder haar Zonder haar Overstaan van de stad Waakt niet uit, niet uit de waar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 Ik e is yeah. ja, zonder raak. Kleur aan de tand, geen niet mee waar. Kleur aan de tand, geur zonder raak. Zij geeft kleur aan de stad, en ik geen idee wat er met mij gebeurt. Ja, dat was uh, Snelle met kleur. En dat is natuurlijk even wennen op vrijdagochtend hier in de uitzending. Want uh, van mij bent u dan gewend het nummer 17 miljoen mensen. Davine, Michel en Snelle. Maar ik dacht, ja, het is jullie een nieuwe maand. Uh, nieuwe kansen, nieuwe coronaregels ook. Dus uh, laten we dan ook een nieuw nummer uh, als opening doen. Uh, dat was kleur van uh, Snelle waar we mee openden. En ja, ja inderdaad. Goed is... nummer, ik had het nog niet eerder gehoord. Nee, inderdaad. Het is, een, uh, het is een vrij nieuw nummer. Uh, in juni ook uitgebracht. Nee. Dus uh, ja, en ik dacht het is weer tijd voor iets anders. Want uh, of 17 miljoen mensen nog steeds relevant is, dat is de vraag. Ik denk dat het is altijd wel relevant is, maar, uh, ja. maar of het nu nog relevant relevant is, is het, uh, nou, niet val, uit. In ieder geval wel, welkom in de uitzending. Ook Mike is er weer gezellig bij. Ja. Uh, we zijn een maandje afwezig geweest, tenminste dit duo. Um, maar we zijn weer helemaal terug uh, met een nieuw bomvol programma. En dit uh, de komende twee uur tussen 10 en 12 hier op ZFM. Om half elf uh, bespreken we het laatste nieuws uit Zandvoort en de regio met Leon van S. Hij staat om half elf op locatie in Zandvoort, namelijk bij een sportschool. Dus dat is uh, hartstikke leuk, hebben wij hem straks aan de telefoon. We hebben het zometeen nog even over de uh, maatregelen van het RIVM of uh, ja van het kabinet. Gewoon de maatregelen die gelden vanaf 1 juli. Um, ja, wat kan er nou wel en wat kan er nou nog niet eventjes? Uh, ook zijn gisteren, uh, het is jullie dus ook de boeren kunnen weer protesteren. Dat is uh, gisteren ook weer van stad gegaan. En vandaag is ook de uh, stad Den Haag um, uh, afgezet door defensie. Dus dat uh, bespreken we ook. Uh, dan hebben wij nog een hele interessante documentaire gezien... Uh, van de making-of van Frozen. Die behandelen we ook even. In het tweede uur hebben we nog ruimte voor... Het UVO-meldpunt. Ja, het UVO-meldpunt, ook niet vergeten. En een uitdaging van NASA om een toilet in de ruimte te, uh, te ontwerpen. Dus uh, daar straks allemaal meer over. Ook uh, straks in het tweede uur over het toerisme in Zandvoort... dat langzaam weer op gang komt. Uh, en een nieuws had van de week een reportage met als titel... Een invasie van Duitsers komt weer op gang. Oh. Of, zich, of zichzelf een opmerkelijke titel om de, dat zo te noemen... Maar uh, in ieder geval uh, straks dat dus in de tweede uur daar meer over. En we hebben een, uh, een, uh, uh, een, een, ja, dat... een interessant nieuwtje over een voedselprinter in het Spaarne Gasthuis. Want dat zal dan de eerste ziekenhuis van Nederland zijn die 3D voedselprinter uh, in ja, werking Dat wordt gaat interessant hebben. denk ik. Daar, daar gaan we straks meer over te weten komen. Uh, en we hebben het nog even over het inline skate evenement dat deze zomer gaat plaatsvinden op het circuit van Zandvoort. En dan hebben we natuurlijk ook nog muziek klaarstaan. Zo so, ook deze van uh, Panic at the Disco. En uh, we gaan hem uh, gewoon draaien. Hier is uh, Emperor's... Emperor's? Nieuw Emperor's. Emperor's, <laughs> ja, inderdaad. Zo so, uh, spreek ik hem goed uit. Uh, hier is uh, Panic at the Disco. Dit is ZFM Zandvoort. Welcome to the end of era. Is melted back to life Done my time and served my sentence Dress me up and watch me die If it feels good, tastes good It must be mine Dynasty decapitated You just might see a ghost tonight And if you don't know now you know I'm The phantoms of the sofas, lavish mansions intertwine. I am so much more than royal. Snatch your chain and meet your eyes. If it feels good, tastes good, it must be mine. Heroes always get remembered, but you know legends never die. And if you don't know now, you know I'm taking back the crown. and watch them! I Panic at the Disco, met Emperor's New Clothes. Goed nummer. Ja, zeker. En uh, ja, bij dit horen van dit nummer, uh, Mike, uh, geeft het jou een beetje een uh, gevoel ja, van een game die je Ja, ik heb het nummer toen bestrekt. voor het eerst gehoord in de, de VR game Beat Saber. Dat is een superleuke rhythm game. Uh, blokjes hakken uh, met die controle, superleuk. Maar er zit dit nummer dus in. En voor het eerst gehoord, Ik wil meer Panic at the Disco misschien nu ik er zo over nadenken? Ja, de, dat, zit er, uh, dat zit er inderdaad veel bij, en dat, uh, wat voor een game is dat precies? Ja, dat, dat is zo'n uh, rhythm game, dus dan moet je, er zit een virtual reality en dan krijg je allemaal blokjes te zien en dan moet je, met die controllers moet je dus die blokjes goed, uh, ja, wat is, het, wat is het nou eigenlijk? Oh, op, de, op het ritme, op het ritme, van, ritme de, ja. van de muziek moet je ze moet je wegslaan. Je blokje, ja, wegslaan, ja. ja, ja een leuke game. ja zeker en uh, inderdaad, ja, Panic at the Disco is daar een, uh, een uh, ja, mooie, mooie, mooie, uitbreiding, ja. mooie uh, en, uh, onderdeel van. Maar uh, wij gaan even door naar het serieuze werk, namelijk de coronamaatregelen. Ja. Want die zijn vanaf 1 juli natuurlijk weer een uh, beetje aangepast en deze keer eigenlijk ja, wel heel erg. Beetje aangepast, heel erg aangepast. Heel erg uh, versoepeld. Ja. Um, zo mag je weer uh, met 100 mensen uh, binnen uh, uh, samenkomen. En uh, mocht er ook sprake zijn van een reservering en een gezondheidscheck... dan mag er uh, over deze 100 personen uh, heen gaan. Ik vind dat nog Word. steeds zo ontzettend dom. Hè? Het lijkt net alsof ja, dus je gewoon... ja, Als je een gezondheidscheck doet uh, en een reservering plaatst... de kans dat je corona krijgt een stuk kleiner blijkbaar. Aan de ene kant snap ik het, want dan weet je tenminste wie het is geweest. Ja. Maar aan de andere kant denk ik, ja. Ik heb het ook al in de eerste uitzending dat ik hier was gezegd. Een gezondheidscheck. Hoe ja. kan dat nou? Ja, hoe uh, zeg maar... Hoe zeker weet je dat dan? Ja, hoe zeker het, weet je dat dan? Nou ja, bijvoorbeeld als, als je reserveert voor een restaurant of zo. Ja. en je komt daar en je krijgt een gezondheidscheck. dan ga je niet ineens zeggen dat je je niet lekker voelt. Want nee, want je bent er dan toch al. Je, je hebt je van tevoren al. Ja, dat is hetzelfde met een reservering. Als je twee weken van tevoren reserveert en dan ben je hartstikke gezond. kan je over twee weken later wel. Uh, ja. Dat is ook. Maar, maar ook wat je dan zegt. kijk, dus er mogen maximaal 100 mensen. als er niet wordt gereserveerd en geen gezondheidscheck wordt afgenomen. Maar als dat wel wordt gedaan, dan is het ineens niet meer nodig. Ik bedoel, wat is daar logisch aan? Ja, het is, het is denk ik met een uh, uh, reserveren. Dan kunnen ze wat meer plannen van hoeveel nou, mensen. Het er enige komen. wat ik denk ik kan bedenken, is gewoon dat, dat als er een coronabesmetting zou zijn. Dat ze ja. met de reservering kunnen dus zien wie er is geweest. Dat die mensen in okay. kan uiteindelijk. Maar, ja. En bij meer dan 100 personen zien ze dan de kans groter dat het verspreidt. Ja, dat is eigenlijk... Oh, eigenlijk. Ja, dat ja, eigenlijk best eigenlijk, uh, ja eigenlijk want dan denk je van, ja, maar maximaal de mensen. En als je dan meer mensen hebt, dan wordt het lastig ook om... Oké, okay, dat zit wat in, maar... Dus, ja, en dan hebben we natuurlijk nog buiten. Want uh, ja, buiten, buiten is natuurlijk ook uh, maximaal <laughs> 250 mensen. En uh, uh, even kijken. Als er geen vaste zitplaats of reservering uh, plaatsvindt... Dan moet er gehouden worden aan die maximum van 250 mensen. Uh, zijn die twee dingen er wel? Dus een vaste zitplaats voor iedereen. En op reserveringen mag er ook over die 250 heen gegaan ja. uh, worden. Um, dat is echt vooral één keer voor Betekent dat denk je ook uh, dat er op festivals uh, dat je dan moet zitten? Zitplaats nou, als je op een festival moet zitten... is het niet echt een leuk festival, denk ik. Nee, dus dan moet er nou, inderdaad 250... Nou, denk mensen. ik sowieso dat er geen weinig festivals komen deze zomer. Want de hele infrastructuur en het plannen... Kijk, het kost het ook heel erg om het op te zetten. Je moet artiesten betalen natuurlijk. En je moet alles regelen, voedselklaampjes. Want het kan natuurlijk altijd dat de maatregelen weer worden aangescherpt. Ja. En als je dan een festival hebt georganiseerd, bijvoorbeeld over twee maanden. En dan komt weer een piek. En dan kan je weer alles. Dus ik, ik, als ik een organisator van een festival zou zijn, zou ik het denk ik niet doen deze zomer. Nee, inderdaad. En dat, is, uh, dat hebben we ook gezien. Er staat niet zoveel op de planning. Um, even kijken, het openbaar voel je ja, natuurlijk nog het uh, dragen van een mondkapje en ja. vermijd de spits. Ja, nou ja, als iedereen de spits vermijdt, dan krijg je een nieuwe spits, zou ik zeggen. Ja, dat maar is de, het ook. Dus dat is, maar ik kan daar wat achter zien, die mondkapjes vind ik nog steeds een beetje... Mm, daar ja. hebben we onze twijfels over. Ja. Um, even kijken, ook in touringcars, taxis en uh, busjes mogen we weer gaan rijden. Daar is ook een, een mondkapje verplicht en ook op reservering, dat is misschien wel even belangrijk om te zeggen... Taxi's moeten nu altijd gereserveerd worden. Ja, ik voor. moet zeggen, ik, vind ik van toch wel anders dan bijvoorbeeld bij een binnenevenement. Ja. Dan, dan kunnen ze, de, ja... Ik denk dat, dat ik, nu ik erover ik dat reserveren denk ik echt te maken met het plannen. Ja. Want dan kunnen ze de rekening mee houden dat iedereen anderhalve meter afstand kan houden natuurlijk. Ja, maar, inderdaad. Ja, ja. Je, je noemt het al even, die afstand. Ja, want die is natuurlijk ook... Uh, dat is nog steeds de norm, de anderhalve meter afstand. Ja. Maar ja, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. De premier ook niet trouwens. Het was vandaag op veel plekken heel druk. Houd anderhalve meter afstand. Houd die anderhalve meter afstand. Houd anderhalve meter afstand. Ik zie dat het nergens goed gaat. Nies in je elleboog. Ja. We nies in onze elleboog. In je elleboog niesen. Nies in je elleboog. Nies in, in je elleboog en wassen onze handen stuk. Uh, was je handen stuk. Kouder zijn, blijven we thuis. Ja, als je gezondheidsklachten hebt, blijf thuis, thuis. Hou vol en blijf zoveel mogelijk thuis. En ik zeg het nog een keer: houd anderhalve meter afstand. Dan houden die anderhalve meter afstand. Houd anderhalve meter afstand. Houden die anderhalve, houd anderhalve meter afstand. Ja, volgens mij moeten we anderhalve meter afstand. Ik denk dat het wel hoor horen zijn. Ja. Dat fragment inderdaad ja. <laughs> en uh, er zijn natuurlijk ook weer een paar uitzonderingen voor, uh, voor die afstand houden. Namelijk dat als je uh, onder de 18 jaar bent, of 18 jaar of jonger. Kinderen tot 18 jaar. Kinderen dus echt... tot 18 jaar. 18 moeten we aanhouden. Dus, uh, uh, die hoeven geen afstand te houden onderling. En als je jonger bent dan 12 jaar, hoef je ook geen uh, afstand te houden van anderen. Uh, dan nog even de sporters, acteur en danseressen kunnen ook weer uh, uh, gewoon aan de slag. Uh, die hoeven ook niet, geen rekening te houden met uh, de anderhalve meter afstand. Uh, Contactberoepen. Zoals wel bekend, ja, die, die, kun, die af, kunnen alweer een ook, tijdje aan het, ja. het uh, werk. Dus uh, dat komt ook weer helemaal goed. Um, even kijken, dan heb ik nog... Uh, oh ja, op het terras hoeft ook geen anderhalve meter afstand uh, te worden gehouden. Als, als er als... keugschermen staan, lekker gezellig op het terras. Ja, van die uh, schermen inderdaad ja. uh, worden opgehangen. Okay, dan nou, ja. kan ik beetje anderhalve meter afstand houden op een terras. Ja, dat, uh, dat, uh, we moeten kijken hoe dat uh, allemaal gaat uh, gebeuren. Nog steeds de basisregels om die ook nog even te noemen is werk zoveel mogelijk thuis, uh, houd anderhalve meter afstand, vermijd de drukke plekken en was vaak je handen. Uh, heb je nou klachten, dan uh, kan je vanaf 1 juni iedereen uh, kan zich dan laten testen. En blijf dan vooral ook thuis. Ja, dat eerste test is volgens mij hier in Haarlem, toch? Dat ik ja, het inderdaad. een gast thuis, ja. Dit, uh, gasthuis, ja. Okay, ja. Um, even kijken, dan gaan we weer even door naar muziek uh, van ja. Ja, Jason Mraz. Het nummer heet I Won't Give Up. Ja, we moeten nog niet opgeven, want uh, zo laat is het nog niet.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 Jason Mraz met I Won't Give Up. En uh, ja, de mensen die ook niet opgeven, dat zijn deze. Dat uh, zijn de toeterende tractoren die uh, gisteravond uh, voor de ingang van het Binnenhof in Den Haag uh, stonden. Uh, met weer een, een nieuw uh, protest uh, daar. Tja. Uh, tegen de veevoermaatregelen... of tenminste met betrekking tot uh, de hele stikstofcrisis... die natuurlijk ook uh, aan de gang is nog steeds. Ja, ja we uh, waren het bijna vergeten met z'n allen. We waren het eigenlijk... bijna vergeten en uh, dat is natuurlijk ook nog een uh, onderdeel... Uh, uh, of nee, dat is ook nog iets waar uh, mensen Ik zich uh, druk om maken, terecht natuurlijk. Ja. Um, vandaag ook... Uh, heeft de politie uh, voorzorgsmaatregelen al vroeg in de ochtend genomen. Namelijk het, uh, de defensie ingezet om Den Haag af te zetten. Uh, de binnenstad in ieder geval. Dus uh, okay. mocht daar mochten vandaag nog uh, uh, ontwikkelingen komen, dan uh, laten we dat zeker weten. En, uh, ja, en dat komt waarschijnlijk dan ook wel voorbij. Het, uh, de boeren zijn ook weer uh, de straat opgegaan, om het zo maar te zeggen. Gisteren was trouwens een spontaan protest, onaangekondigd reden ze toeterend de binnenstad binnen. Die, ja, het uh, is toch wel wat. Die kwamen gewoon gezellig naar voor visite bij het binnen. Uh. Ja. Nee, maar uh, ja, het is uh, ja, het, yeah. ja. Wat moeten we zeggen? Ja. Moet er ervan de boeren zijn. waren er weer. De boeren zijn er ook weer. En uh, wat misschien goed is om te noemen, is dat in het programma 'Zomergasten' bij iedereen denk ik wel bekend uh, op NPO 2 wordt deze zomer uitgezonden. Is een van de gasten Carola Schouten, onze minister van uh, landbouw. Dus uh, dat wordt ook uh, waarschijnlijk wel een interessante uitzending natuurlijk uh, met een jaar uh, achter de rug van, vol met uh, protesten van boeren en acties en onderhandelingen en maatregelen. Dus uh, dat is zeker om iets naar, om, uh, naar uit te kijken deze zomer, uh, die uitzending in geval. En uh, ja, we gaan het uh, volgen, de boerenprotesten. Ja, ze beginnen weer. Ze, uh, we toeteren zometeen wel eventjes terug, uh, als ze dat horen tenminste. Ja, dan gaan, gaan we, Of misschien uh, komen ze wel weer over het strand naar Zandvoort, want dat was uh, de vorige keer natuurlijk het geval. Oh, dat heb ik niet de... meegekregen, was dat zo? Ja, dan rees uh, in rijen uh, in ieder geval zo van Den Haag uh, richting Zandvoort en dan zijn ze ook nog even op het circuit gestopt. Ja, dat was toen helemaal een ding. Uh, nou, dat heb ik dus uh, echt niet <laughs> meegekregen. Gewoon, een slecht weer. Nee, in ieder geval. En je ziet ook op het filmpje een uh, man uh, lopen met een uh, Nederlandse vlag, maar dan omgekeerd. Ja. En dat vond ik uh, opvallend. Dus dat had ik op Twitter geplaatst. En dan, uh, dan kreeg ik natuurlijk meteen reacties, want daar is Twitter voor. Ja. Uh, en dan kreeg ik uitgelegd dat het staat voor uh, blauw, wit, rood, Nederland in nood. Oftewel een versterkt oh, dat vlag. heb ik echt nog nooit gehoord. Dat heb ik ook nog nooit gehoord, maar vanaf nu weten we dat vanaf dus. Vanaf nu is dat dus blijkbaar een ding. Als je iemand ziet lopen met een uh, Nederlandse vlag, maar dan uh, dus omgekeerd, blauw, wit, rood, dan is het niet omdat hij niet nadenkt. Maar, <laughs> en dan is het helemaal statement te maken. Ja, een statement inderdaad. Tegenwoordig, vanaf 1 juli. Ja, inderdaad, vanaf 1 juli een nieuw statement, ja. uh, blauw, wit, rood. Nee. Oké. Okay. Okay. Nee. Uh, we gaan uh, zometeen het uh, laatste nieuws bespreken met Leon van Es, al ondertussen al al, uh, in, intussen, um, al intussen aangeschoven in de studio. Zometeen het laatste nieuws uit uh, Zandvoort en omgeving. We gaan nog even naar muziek. Zometeen de Little Talks. En dat, zo heet dit nummer ook van Of Monsters and the Man. Dat is toch iets? Ja, al, uh, het introotje is heel ja. bekend bij ons.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 Of Monsters and Men Little Talks. En uh, met dit nummer gaan we over naar de Little Talks met uh, Leon van Essen Over het uh, laatste nieuws. Goedemiddag, of goedemorgen. Ja, het is nog ochtend, hè? Goedemorgen. Ja, half elf. Goedemorgen, heren. Ja, het was eigenlijk de bedoeling dat ik nog even bij de sportscholen zou langsgaan om eens te kijken van uh, hoe gaat het daar. Maar ze hebben het allemaal druk. Uh, ze zijn allemaal als gekken bezig om uh, van jong tot oud zelfs senioren weer aan de praat te krijgen. <lacht> uh, ja, het is te gek. Uh, hele speciale programma's. Senioren, fit en corona. Ja, je bedenkt het met uh, welke sportschool was dat? Dat was uh, de Fit Academie. Ah, het is op zich natuurlijk hartstikke mooi hoor dat ze dat allemaal doen. Nou ja, ze zijn natuurlijk vanaf uh, woensdag uh, weer volop bezig. Uh, ik moet zeggen dat uh, als je zo kijkt... Uh, dan hebben ze alle spullen keurig netjes op afstand staan. En, uh, nou, we hebben natuurlijk drie grote uh, sportscholen. Kemanju, nou, daar zit natuurlijk ook nog het nodige judo... waar ze weer mee verder mogen, hè. want dat is een van de contactsporten. De helsclub uh, Zandvoort. Nou, die heeft dan ook nog een sauna en ze doen beide aan spinning. En de Fit Academie, ja, daar gebeurt natuurlijk een heleboel uh, fitness, cross-gym, e-gym, uh, personal trainers. Nou ja, Dat, uh, dat maar, gaat allemaal weer van start. Je kan, je kan werkelijk waar, echt denk ik binnen een maand, al je coronakilo's <laughs> ja, achter ja, elkaar kwijtraken. Ja, er is al een campagne, hè, de ja, verantwoord ja, ja, ja. uh, elke kilo telt. Nou ja, dat is voor ja, iets anders, ja. maar <laughs> dat is uh, voor de afval... Uh, ja. Volgens mij uh, is dat wel op het juiste moment gekomen. Hè? Ja. Hij heeft een ontzettend dubbele betekenis. Dus ja. dat is wel leuk. <laughs> nou, wat hebben we nog even? Er is uh, gisteravond... ja, donderdagavond... Uh, een scooter uh, op een busje geknald. Ja, uh, het, het is toch wel raadzaam... om te kijken waar je rijdt. En uh, misschien wat langzamer. Want er wordt gescheurd met die kringen ja, door ja, en door. Het is 50. echt... het is niet om goed te worden... Dus het is lullig, maar ja, het gebeurt. Ja, de, op Zandvoortslaan was dat, hè? Ja, inderdaad. Ja, dat, daar, daar fiets, uh, fiets ik ook wel eens uh, naar school natuurlijk. Uh, in Haarlem. En dan mogen daar de scooters ook rijden. En dan werd je meteen even wakker gesneden. Ja, dan kom voorbij te voorbij. Ja. Dan mogen ze 25, maar uh, voor mij ging ja, het wel het iets harder. Echt ja, joh. het is joh. Het scheurt als een gek. Ja. Nou, dan uh, is er voor een, een kleine honderd racefans uh, zaten, of, uh, aanstaande zondag... toch de mogelijkheid om Formule 1 te kijken op het circuit. Ja. Uh, het is jammer dat het maar van honderd is. Hè? Dan moeten ja. er eigenlijk gewoon een paar duizend kunnen komen. Gewoon, heb ik idee, dat hele ja. circuit vol en een heel groot scherm. Maar ja, het dat, is een dat... heel leuk initiatief. En misschien is dit het begin van iets heel moois. Ja, dat kan natuurlijk uh, eigenlijk heel makkelijk. Uh, zeg maar ook met uh, corona dat je... Ja, als iedereen in zijn eigen auto komt... en die zet je ja. gewoon ergens neer... dan hoeft het geen uh, probleem nee, te zijn. uitdaging om voor iedereen... dat schermen te krijgen waar ze op kunnen kijken... maar uh, dat <laughs> moet ook wel te regelen zijn. Ja, ja, als ja met als de, de, sponsor, de nou, Als ze de Formule 1 kunnen betalen... kunnen ze ook wel een paar schermen betalen. Ja, ja, ja, absoluut. Ja, kijk, nou ja, maar je op. ziet het, hè, die, die drive in kopen, vooral in Amerika, die lopen als een gek weer. Ja, tuurlijk, ja. Het is daar natuurlijk jarenlang een cultuur... van we ja, proberen een Amerikaner uit hun auto te krijgen... Ze hebben een auto en dat ja. te uh, Hamburg En daar zitten ze rustig met te worden. Zit, daar al kijken zo, naar de films. Hè? Daar zit sowieso al een type wat zeg maar, echt, van echt films gewoon uh, drive-in kijken. Ja. Dat is uh, ja, misschien ook iets voor Zandvoort, ja. wie weet. Nou, dan hebben we... Ik, ik, ik wil dat toch nog even melden, hoor. Het NK-marathon en sprint voor inliners op het circuit van Zandvoort. Oh, ja. En dat ja. is op 29 augustus. Dus het duurt nog even. Maar ik vind het wel ontzettend leuk dat... Um, naast het hardlopen, naast het wielrennen Naast het autoracen Het circuit toch voor veel meer dingen te gebruiken is Ja, en ja? toch een weer een evenement dit deze zomer met publiek Absoluut ja. Het uh, is wel een anderhalve meter uh, evenement Nou verwacht ik geen honderdduizend man hoor, Met de nee, okay. maar <laughs> God je weet maar nooit ja. Het is natuurlijk ontzettend leuk En het uh, is een Nederlands kampioenschap hè? Ja, het is een Nederlands kampioenschap Dus uh, dat, wordt, uh, dat worden prachtige, prachtige wedstrijden nou, wat is er verder van de week nog? Uh, ik denk dat dat toch ook wel uh, een belangrijke zaak was: dat het college is weer compleet. Ja. ja. En, uh, nou, uiteraard uh, zag, zijn, hebben we ze een week nog even rond zien wandelen. Hè. De nieuwe wethouder en de burgemeester die waren nog even kijken bij uh, die bij skatebaan. Escape, uh, bij ja. Ja, inderdaad. dat ze. Uh, ja, maar, meteen aan de uh, slag. Ja, ja, maar volgens uh, de mannetjes op de voorkant van uh, de Zandvoortse courant: gaan ze op vakantie? We zijn op weer compleet, vakant. dus we yes. kunnen we tot 8 ja. september. Ja, dat zal niet gebeuren hoor, ja. daar had ik niet op. Dat is natuurlijk wel wat. Het is natuurlijk net voor het zomerreces. En dan ja. moeten ze nog beginnen. Dus uh, ja, dat ik wel. denk dat er best wel wat uh, dingetjes zal worden gedaan. Maar goed, morgenochtend uh, zit uh, Raymond van der Haaf gevraagd door Irene. Dus uh, dan weten we wat meer welke kant hij op gaat. Uh, hij, uh, hij heeft uh, prima start gehad van de week met een prachtig antwoord uh, wat hij moest geven op een vraag uit de raad. Echt zo'n antwoord van, er is een antwoord gegeven, je weet dat het klopt, maar het ging nergens over. Ja. Maar dat maakt niet uit, uh, dat maakt een keer. Politiek correct. Uh, ja, zoiets. Ja. Hè? Uh, ja. Maar wel heel leuk. Uh, wat anders is, is dat de Haarlemse leerlingen hun diploma's uitgereikt krijgen op de pitstraat van Zandvoort. Je ziet het overal, hè? je ziet het in de arena, uh, je ja. ziet het uh, in de, het stadion. Ik moet zeggen, dat zijn toch wel uh, verdomde leuke dingen. Om uh, al die leerlingen die uh, misschien af en toe wel iets te gemakkelijk hun diploma hebben gekregen. Ja, <laughs> ja, ja. maar, dat, dat, maar is, goed. dat is weer een andere ding. In 2020 kan alles. Ja. ja ik, en moet ik, dit toch ook maar even zo gebeuren. Ja, ik zag ook een paar uh -huh. foto's voorbij komen inderdaad op het circuit. Uh, dat ze met hun diploma stonden. Ja, ten... was, uh, Zwaar, was het hartstikke leuk. leuk. Uh, de, je ziet het overal met, met uitreikingen. Gisteren stonden op het Loewe Davidskerreef twee van die hele grote witte auto's... waar een partij kinderen ingeladen werden. Nou, maar heb ik niet gezien. Dus er oh. gebeurt van alles. Het klinkt een beetje raar, twee grote witte auto's waar <laughs> ja. kinderen ingeladen ja, ik worden. Ik was gisteren wel maar. langs de LDC gefietst, maar ik heb niks gezien. Dan heb ik het net waarschijnlijk net gemist. Ja, ja, oké. Okay, maar er gebeurde dus best een heleboel dingen. En uh, nou ja, zo langzamerhand uh, zie je dus dat... Um, nou ja... Alles en iedereen op vakantie gaat. En uh, er was natuurlijk ook nog het berichtje van uh, Lana Lemmens... dat uh, de Duitsers weten het dorp weer te ja, vinden. Ja, da daar hebben we zo meteen in tweede uur uh, gaan we daar uitgebreider op. Heel willen. goed, heel goed. Daar moeten we en, echt uh, even aandacht aan Is meteen. er toevallig al iets bekend over de Haltestraat? Want die is natuurlijk nu een maand in uh, deze vorm. Uh. Ik heb er nog niks van gehoord, maar ik heb zo het stille vermoeden... dat ja. het gewoon door blijft gaan. Ja, want Kijk, eigenlijk werkt het perfect, toch? Het werkt absoluut perfect. Zeker. Het is uh, s'avonds uh, best ja. wel gezellig. Ja. En um, uh, zeker als er weer wat meer uh, toeristen dorp komen, denk ik dat het gewoon voor de, voor de al daar hartstikke ja. belangrijk is. Erg leuk. Okay, dus ja. dat waren zo even een paar nieuwtjes van deze nou, ochtend. Hartstikke goed, dankjewel uh, Leon. Uh, en uh, dankjewel voor je bijdrage. En uh, ja, volgende week uh, zitten we hier weer. Dus uh, wie weet ook met jou in de uitzending om half elf. We uh, gaan ja. volgende week echt weer proberen om even op locatie te zijn. Ja, hartstikke leuk. Dankjewel. Uh, wij gaan weer even over naar muziek. Dit is een uh, nummer van The Weeknd, In Your Eyes. Ja, is om een beetje, om een beetje in die actieve sfeer te komen. We zochten een nummer om... Uh, vrolijk nummer. Een vrolijk, een beetje een... Uh, ja, we gaan gewoon luisteren. Ja. <laughs> Allemaal lekker sporten met alle allen in de sportschool.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 Tell you, you're the one that was on my mind oh, When it's said or when it's done, yeah I would never let you, know. let you know I'm ashamed of what I've done, yeah When I look at you in your eyes You, oh, inside you Voor In Your Eyes van The Weekend hier op ZFM Zandvoort. Ja, ja, lekker lekkere, nummertje. Lekker nummer, ja. We zeggen het in koor. Ja, tegelijk. Zeker een goed nummer. En wat, wat is dat? <laughs> wat staat er weer op jouw schuif. Er staan altijd interessante Ik dingen. altijd interessante op... fragmenten. Op is was het natuurlijk pek met een paar weken geleden. Nu hebben we iets anders. Ja, dat is een geluidje van een welbekende animatiefilm Frozen. Twee. Frozen 2, inderdaad. Dat klopt. Ehm... Um, ja, die hebben wij allebei natuurlijk gezien. Maar wat interessant is, is dat er vorige week een documentaire uh, op Disney+. Plus, de streamingdienst van Disney uh, is gekomen over hoe ze die film hebben gemaakt. En die is toch wel best ja, interessant. Ja, dat is toch anders. Zien natuurlijk. Nu vooral, we hebben, het is, uh, het is uh, coronatijd. Iedereen zit nog tot ons voor een half thuis. Dus uh, dan heb je dus een keer iets anders. Normaal zou film kijken of serie. En nu heb je dus eigenlijk een documentaire... Die eigenlijk in het proces gaat hoe zo'n nou ja, uh, film die uiteindelijk anderhalf biljoen heeft opgeleverd wordt gemaakt. Ja, en dat is nogal een werk hè? Ja, dat is ook, dat, dat is ook wel heel dat is ook wel duidelijk. Dat is ook echt wel, dat je dus ziet hoeveel werk in die film. Ze zijn, zijn er vier jaar mee bezig geweest. En dat wordt dan eigenlijk het laatste jaar dus in die documentaire gevolgd. Ja. Om te kijken hoe dat is gegaan. Is super interessant. Ja, inderdaad. 12, 13 maanden zo van tevoren voor de première uh, worden ze gevolgd uh, natuurlijk uh, onder leiding van de uh, directors, uh, de schrijvers? Uh, uh, dus zie je dat die overal <laughs> bij betrokken We, zijn. Weet je de namen nog? Nee, de, die weet ik niet. Dus is Jennifer me. Lee en uh, Chris Buck hebben die film geregisseerd. Ja, oké, okay, dat zijn misschien uh, wel uh, inderdaad bekende namen. Maar wat ik vooral uh, indrukwekkend vond aan die documentaire om te zien is. Um, Hoeveel werk en hoeveel mensen er uh, meewerken aan misschien maar een heel klein stukje film. En dat je bijvoorbeeld ziet dat er inderdaad gewoon bijna vier mensen op drie seconden film staan. Gewoon een heel simpel, nou ja, wat zal het zijn? Uh, dialoogscène of... Ja. ja, het is echt... Uh, ja. Om dat allemaal te perfectioneren. En uh, ja, zeker tachtig uh, animators uh, die daar aan mee werken. Aan, aan die film. En uh, natuurlijk ook allemaal, hoe, dan zie je ook in de documentaire hoe ze bepaalde scènes... Uh, dat ze daar discussie over hebben... maar dan ook over hele kleine dingetjes... Ja, echt, maar om het zo goed mogelijk te maken. Ja. En ze blijven altijd vrolijk. Ja, het dat zijn ook echt he. vaak die dingen... de stukje dat je denkt van... Nou, als je in de film had je dat helemaal niet gezien... als het eruit was gehaald of niet. En, en dan zie je dus toch dat daar bijvoorbeeld... gewoon maanden werk in zit. in bijvoorbeeld... Nou, twee minuten film of bijvoorbeeld de muziek... dat er zelfs bijna uitgehaald wordt bepaalde nummers. Ja, zeker. Daar hebben we zo meteen een nummer... Uh, voorbeeld van klaarstaan. Uh, van een nummer die je nogal uh, tot... Uh, discussie heeft geleid uh, oh, binnen de het heen, uh, ja. ontwerpen uh, in de documentaire. Uh, de documentaire heeft zes afleveringen en is zeker een aanrader uh, om ja, te kijken. Plus uh, natuurlijk als je fan bent uh, van de film Frozen of misschien uh, je, je maar, kind of je kleinkind. Ik denk ook als je, je nieuwe... geen film fan bent van de film is het al pijnlijk om te zien hoe zo'n groot film wordt gemaakt. Ja, ja zeker. Want uh, uh, in de laatste aflevering werkte ze dus natuurlijk toe naar de première... Maar toen zag je nog even: oh ja, er moet ook een editor zijn. Ja. die nog even alles aan elkaar moet knippen. Weet je natuurlijk: het is een animatiefilm, dus het is geanimeerd en het is klaar. Maar ja, weet je, wat we net zeggen, het zijn allemaal cijfers van drie seconden. Hoe gaan die aan elkaar komen? En dan zie je het lijstje. Daar op is einde... ook weer iemand voor. Ja, maar ook weer... maar je ziet ook gewoon heel veel mensen waarvan je denkt: oh, is dat ja. überhaupt een beroep? Bestaat dat? Ja, de, bijvoorbeeld ook iemand die uh, de geluiden maakt. Ja, van... in real time. Als het, nou, het is super interessant. Ik zou zeggen, ga het gewoon kijken op Disney+. Plus ook betekent, heet Into the Unknown Making Frozen 2, aanrader. Ja, en uh, om nog één, één dingetje te noemen. Alles, alle geluiden uh, van de muziek is door live orkest opgenomen. Ja. En ja, dat is ook zo tof om te zien. Ja, maar hoe we ze... moeten ook niet te veel spoilen natuurlijk. Het moet ook wel <laughs> leuk zijn. Maar goed, misschien is het nu wel een idee om naar dat nummer te gaan... wat bijna niet in de film zat. Ja, dat is inderdaad een uh, goeie van uh, Idina Menzel. En van Rachel Wood, die wordt altijd vergeten. Oh, wie is dat dan? Die zit op het einde. Dat stukje waar we een discussie over hadden in de documentaire. Oh, met de, dat is de moeder, okay, zeg niet. maar. Nee, nee, Oké, okay, niet. Die de film Oké. Maakt niet uit. Okay. Um, in ieder geval... Uh, Show Yourself, inderdaad, het nummer. Is een mooi nummer op zichzelf, maar komt dus uit de film Frozen. Ja, zat er dus bijna niet in. En we, we gaan er even naar luisteren. En uh, dan zijn we zo weer bij u terug. Idina Menzel. Ik weet het ook nog. Niet van de Dream I can reach, but not quite hold. I can sense you there, like a friend I've always known. I'm dying to meet you, show yourself met uh, Ovilia en daarvoor natuurlijk het nummer van Ididem en Cel. Evan uh, Rachel. -Rachel. Je, ja, je moet het niet vergeten hoor. <laughs> ja, inderdaad. Uh, ik liet hem <laughs> jou ook even aanvullen. Want uh, ik vergeet haar ook altijd. Um, met het kan. nummer Show Yourself en uh, ja dat is ook wel uh, Mike jouw favoriete nummer uit de film. Ja waarom ja. eigenlijk? Want het is niet de zeg maar. Het is niet de, de catchy. Nee, het is, het is het nummer. Het is een van mijn favoriete nummers uit de film. Oh, ik hou ten eerste van wat voor muziek heel erg en ten tweede moet ik zeggen, het is ook zo. Het heeft zoveel story significance. Het is zo belangrijk in het verhaal. Ik moet zeggen, het, het is een goed nummer. Laten we het zo zeggen. Ik, ik ben een groot fan van. Ja, en uh, ja, dat het vooral ook... Uh, natuurlijk Disney heeft altijd bepaalde boodschappen en ik denk dat dat in dat uh, nummer ook... Ja, dat is ook wel zo. Ja, dat kan. Dat kan. Ja, inderdaad. Uh, <laughs> <laughs> uh, we gaan uh, alweer een beetje dit eerste uur uh, afsluiten waar we natuurlijk uh, genoeg uh, in hebben besproken. Uh, in ieder geval de coronamaatregelen hebben we achter ons rug, dus dat uh, hoeven we het even niet meer over te hebben. In het uh, tweede uur hebben we nog wel ruimte voor een UFO uh, meldpunt Ja, dat is ook en, belangrijk. En uh, ook een uitdaging van NASA om een toilet te ontwerpen in de ruimte. Nou, niet in de ruimte ontwerpen, dat wordt lastig, maar nee, voor in de ruimte ja, te gaan ontwerpen. voor gebruiken. in de ruimte te gaan ontwerpen. Natuurlijk uh, tussendoor nog uh, lekkere muziek. Uh, we hebben het, zoals ik net al even aanhaalde, uh, over de toerisme in Zandvoort... dat langzaam weer op gang komt. En aan Nieuws maakte daar een reportage over, onder andere uh, Lana Lemmens van... Uh, Marketing Zandvoort uh, aan het woord komt... en daar vertelt over uh, ja, vooral de Duitse toerist... die uh, Zandvoort weer weet te vinden. Um, en verder uh, spreken ze ook met een appartementenhouder in Zandvoort... die uh, ook ziet dat uh, alles weer zo langzaam aan gaat draaien. We hebben ook nog een nummer die jij hebt uitgekozen, Mike. En ik heb ook nog een bijzonder nummer ertussen zitten. Ik uh, geef Oeh. pas een tip. Uh, pak het Noorse woordenboek erbij, want het is uh, een mooi nummer... Maar dan misschien niet in de taal die je meteen herkent, namelijk uit Noorwegen. Um, en we hebben het uh, in de tweede uur ook nog even over een, een voedselprinter... in het Spaarne Gasthuis in Haarlem. Uh, want die gaat uh, 3D-voedsel printen. Uh, tenminste, dat gaat uh, dit, dit jaar in dat werking worden gesteld. Of dat is de bedoeling inderdaad. En dat wordt dan de eerste van Nederland. Uh, dat is toch best wel uh, uniek uh, dat dat uh, nu al kan... Um, en ja, verder hebben we gewoon, uh, maken we er ook weer net zo'n leuk tweede uur van als het eerste uur was. Uh, met natuurlijk de muziek. En we hebben uh, nu weer een nummer klaar staan van, uh, even kijken, van hoe spreek je die naam uit? Uh, kortje hè, of zo. Ja, yeah, Somebody that I used to know. In ieder geval, uh, deze klanken zijn dat. Oh, dat is dat nummer. Uh, wacht even. Oh, als, dat als, is hij het doet. als hij ik, doet. Ik dacht ineens: oh, dat is dat nummer, en toen dacht ik: oh ja. Oh ja, nee, dat is. Uh, maar hij moet het wel doen. Het, uh, misschien kent u de videoclip die naar aanleiding van dit nummer is gemaakt: dat ze uh, dit nummer, uh, een cover daarvan, op één gitaar spelen. Nou ja, tenminste, daar ken ik dit nummer van. Ik, uh, <laughs> het is ook gewoon een ah, nummer I op dood. zichzelf. Somebody that I used to know. Ja. De artiest heet dus uh, Kortje. Hè? We gaan even kijken hoe we hem uitspreken. Maar dat hoort u in de tweede uur. Of we hem goed hebben uitgesproken. Tot, tot dan. Tot, tot zo. Tot zo. with we'll love it.